Uur. Dit is Jeroen Chapkamer met het nos Journal. De boeren die vandaag hebben geprotesteerd op het Maliveld zijn met hun 2200 trekkers weer op weg naar huis. In combinatie met het slechte weer leidt dat opnieuw tot veel files. Hun komst vanochtend leidde volgens de ANWB tot de drukste ochtendspits ooit, mede door de regen en ongelukken. De boeren vinden dat ze ten onrechte worden weggezet als milieuvervuilers. Bij het onderzoek naar omkoping door twee wethouders in Den Haag is bij een huiszoeking bij een ondernemer een vuurwapen met munitie gevonden. Wethouders De Mos en Gernauwi worden verdacht van onder meer het tegenbetalingregelen van vergunningen. Het college van BMW heeft de wethouders gevraagd om tijdelijk terug te treden. Zij denken daar nog over na. De Hoge Raad heeft een vrouw veroordeeld die in 2015 op Schiphol 33 kilo ayahuasca thee door de douane probeerde te loodsen. De thee is hallucinerend en is verboden. De vrouw is lid van een Braziliaans kerkgenootschap dat de thee in erediensten gebruikt. Ze was naar de Hoge Raad gestapt omdat het onder de vrijheid van godsdienst zou vallen. De raad is het daar niet mee eens, maar de vrouw krijgt geen straf. Bij huiszoekingen in Amsterdam heeft de politie bijna 13 miljoen euro gevonden. Het is een van de grootste vondsten van contant geld ooit in Nederland, zegt de politie. Zeven mensen zijn aangehouden. De groep wordt verdacht van invoer en handel van cocaïne vanuit Colombia naar Nederland. De Mexicaanse investeerder van Rodier C, die in opspraak is geraakt, weigert te vertrekken. Hij denkt dat alle problemen kunnen worden opgelost. Vrijdag werd hij door supporters het stadion uitgezet. De Mexicaan komt volgens hen zijn financiële beloften niet na... Gisteren meldde het kantoorpersoneel zich ziek uit onvrede over de situatie. KLM heeft een CAO-akkoord bereikt met de vakbonden... voor grondpersoneel, cabinepersoneel en de piloten. Het akkoord komt na drie stakingen van het grondpersoneel... waardoor tientallen vluchten werden geannuleerd. De leden van de vakbonden moeten nog instemmen met het akkoord. Het weer vanavond blijft het buiig. In de loop van de nacht wordt het vanuit het noordwesten vaker droog. Morgen wisselvallig en niet warmer dan 14 graden. Ook donderdag nog koel en wisselvallig. Dit was het NOS-vernaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Over een, de regio Amsterdam trekken nu flinke buitjes. Echt kleine, felle buien. Op de A9 richting Alkmaar staat tussen Aalsmeer en knopend Velsen. Nu 13 kilometer file. De vertraging is drie kwartier op de ringweg van Amsterdam. De A10 Oost richting de A10 West via het zuiden van de stad. Tussen Watergraasmeer en het Koenplein. 16 kilometer en een half uur vertraging. En de A10 West richting de A10 Noord via het zuiden. Staat tussen Geuzeveld en Landsmeer 1. 21 kilometer, twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is drie kwartier. De A208 van Haarlem naar Velzen tussen Haarlem en de A22 3 kilometer en 25 minuten extra. En de N200 vanuit Amsterdam naar Haarlem tussen de A10 en Halfweg 3 kilometer en 20 minuten vertraging. De N201, hoofddorp richting Zandvoort bij Heemstede 3 kilometer en um, 20 minuten vertraging. De N202 Amsterdam.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 Misschien ben ik geworden. Wat jij!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 Zo'n chick met de verhalen, ik ken ze Die zijn altijd gestoord of ze wonen in Trent. Ja. Ik ga je zeggen, wat het is oké okay. okay. Het is wel Nestie, dus ik mag niet op tv Je okay. moet niet schrikken, want het is wel ben. Okay. Ik ben de ex van Cherry Bourdain. Wat? En alles draait wat rond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 Maar fuck deze bitch en als we klaar zijn, zeg ze ijen. Dat was echt heel heerlijk. Bam, bam, bam, bam, want ik zeg je heel eerlijk, ja. Je bent beter dan Zog wel heeter dan Cherry Je komt veel dieper dan Cherry Je bent beter dan moderne deze ja. infectie. Ja, vergeet het maar Jerry, want hij is beter dan Jerry. Hij komt veel dieper dan Jerry.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 Langzaam wordt het licht, stap van een warm en een koud bed Overal zit plaatjes en boeken van Boudep Een visuele herrie, ja overal cherry En ik weet niet wie er een buste van de ex op de schousen. Ik Weet niet wat me bezielde, die chick in zijn fouten Foto's en minis en quotes vol in goud En ik loop op mijn knieën langs posters op houten Zelfs boven het bidet hangen foto's van Boudep Dus ik moet hier weg Dus ik ga weg, is wat ik tegen de zeg Ga je weg, zeggen? ze, ik zeg, dat is wat ik je zeg Dus ik zeg, ik pak mijn tas en ik ga weg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 Hey, dat was niet zo slim Oké, okay, inhoudelijk heb ik misschien al wat meer met Baudet Maar dat is ook niet alles, want jij bent dan weer beter in de Oh ja, want Je bent beter dan je zelfs zijn eigen voordeur heeft ze beklad Ze draait zich om, ze vertrekt geen spier Een tattoo boven haar bilspleet, zegt nog Cherry was hier Ik trek mijn jas aan, zet mijn pet op Kom langs de Starbucks, 30 chicks op een laptop Alles naar de tering en alles tot zeer En ik ben down als fuck, maar dan bedenk ik me weer Ik ben beter dan Cherry Ik ben heter dan Cherry Ik kom veel dieper dan Cherry Ik ben beter dan wat het in bed Ja, jij vergeet het met Cherry I compete for the I my desk Ook op internet. <laughs> www.zfmzandvoort.nl flame that never dies Like a candle and it's flame. Back to life. You put on your shoes of lightning, you put on your shoes of run, you'll be the light. burn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 6.9 Dit is ZFM Dat bij jou Met muziek kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze. jouw keuze. ZFM. I've made up my mind. Don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further. This ain't last. I know. This is last.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 Begins to tingle finally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 Picasso, oceaan oh, dat bib, krissend niet meer. Wreien ze plezier, daar nu wij nu maar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 GOT When I get down, I'ma luck a high behind my eyes and Hollywood the same. You know, but who you know you need to know someone to know no one. When I get down, I'ma lock a rollin' up and roll around, I'm my alone, some lost some years I used to no, know, I know my fate like bullets in a shotgun. When I get down, I'ma lock I high behind my eyes, I Hollywood to you say know, but who you know you need to know, someone to know no one. When I get down, I'ma lock a rollin' up and roll around, I'm my alone, some lost some years I used to no, know, I know my fate like bullets in a shotgun.